Laten met het Een postbode van PostNL heeft 45 rouwkaarten gedumpt... in een vuilcontainer in Zaandam. Hij is op staande voet ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan. De post werd eind juli verstuurd door nabestaanden van drie overleden personen. Of mensen door de dumpactie een uitvaart hebben gemist is onduidelijk. PostNL heeft zijn excuses aangeboden aan de afzenders en geadresseerden. Het bedrijf kwam achter de dump door een inwoner van Zaandam... die de brieven had gevonden in de vuilcontainer. Wat de ervaren postbezorger bezielde is onbekend. In de Amerikaanse stad St. Louis hebben duizenden mensen afscheid genomen van Michael Brown. De zwarte jongen van 18 is vandaag begraven. Hij werd eerder deze maand in de voorstad Ferguson door een politieman doodgeschoten. Waarna er dagenlang rellen waren in Ferguson. Tijdens de rouwplechtigheid in een kerk bleef het rustig. Een neef van Brown riep op tot verandering omdat de zwarte gemeenschap genoeg heeft van zinloos doden. Het Oekraïense leger zegt dat het Russische tanks tot stilstand heeft gebracht... die eerder vandaag het land waren binnengedrongen. Oekraïense grenswachten zouden twee tanks hebben vernietigd... en spionnen van het Russische leger hebben overmeesterd. Rusland zei eerder vandaag niets te weten over het konvooi... en wees erop dat er veel valse berichten over invasies opduiken. Duikers hebben bij een Maltese eiland vracht gevonden van een schip... dat rond 700 voor Christus is gezonken. In het zand van de bodem liggen onder meer molenstenen en kruiken... De ontdekking werd al twee maanden geleden gedaan, maar is stilgehouden om schatgravers geen kans te geven. De precieze locatie blijft geheim zolang het onderzoek duurt. Het schip is waarschijnlijk van de Veniciërs geweest. Een volk dat tussen 1500 en 400 voor Christus veel deed aan zeehandel op de Middellandse Zee. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het zuiden regent het lang en soms ook hard. Morgen overdag trekt de regen geleidelijk weg en breekt vanuit het noorden de zon door. Tijdens de buien is het maar 14 graden, in de zon nog zo'n 18. Dit was het in de... Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin. Zin in Zandvoort? Zandvoort? is zin in ZFM ZFM Met... Ja, maandagavond, 9 uur geweest. Nou, dan is het tijd voor CFN Cinema. Mijn naam is Alke Beuving en ik heb weer wat filmmuziek uitgezocht... wat de moeite waard is. Ja, welke films kan u verwachten? Ik zit even te kijken op de lijst. Uh, Adio, Zio, Tom. Prachtige, prachtige soundtrack. Uh, Africa. Uh, Bandidas. Uh, Donna Mezor natuurlijk op het einde van het programma. Uh, Marley and Me. Uh, Monty Python. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. En uh, ja, met dit weer, ik zou zeggen, maak de open haard maar aan. Pak een glas wijn erbij en ga lekker zitten. Kaarsje op tafel en luister naar deze mooie muziek. En zoals het gebruikelijk is in de maand augustus... begin ik ieder uur, iedere uitzending van uh, CFN Cinema... met een, een, een nummer van Wieke van Wilde, World of Blue. Hold your breath, hold on tight.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 keer in augustus, dus de volgende maand draai ik het niet meer. een prachtig nummer. En van het filmpje van wat u wellicht gezien heeft op televisie van Red de Oceanen. Uh, prachtig. Mooi. Ja, in deze zomertijd, je zou het niet zeggen met het herfstige weer... maar dan zie je toch overal veel kermissen staan. En uh, als er kermissen zijn, dan is er soms ook een rollercoaster bij. En daar is ooit een film over gemaakt, 1977. De film Rollercoaster, onlangs nog op televisie geweest. En daar zit grappige muziek bij. Componist is uh, Lalo Boris Schifrin. Een heel bekend filmcomponist. En Rollercoaster is grappige muziek. Uh, rollercoaster. van Rollercoaster. Een bouwinspecteur begint aan zichzelf te twijfelen als twee achtbanen die hij heeft goedgekeurd zijn ingestort. Het blijkt echt het werk van een terrorist die een miljoen eist van andere amusementsparkeigenaren. eigenaren Of hij zal het bij hen ook doen. En hij kiest de bouwinspecteur om het geld af te leveren. Echt een uh, ja, bijzondere film. Mooie muziek. Ik draai uh, Magic Carousel... Magic Carousel uit de soundtrack, Roller Coaster. Ik zit me af te vragen, zou het met dat regenachtig weer nou druk zijn in die pretparken? Six Flags, Efteling, noem ze maar op. Het zijn prachtige achtbanen. En ook een geweldige merry-go-round in de Efteling. soundtrack, rollercoaster, een uh, film over een achtbaan... waar uh, ja, wat problemen bij zijn door een terrorist. Het, er hoort echt die, die pretparkmuziek bij. Hè? En om het helemaal af te leren, de eindtune uit de film... Melodie. Echt zo'n stoomcarousel. Denk maar aan de Efteling. dat zie je ook zo'n prachtige carousel met van die paarden die bewegen. Uh, rollercoaster. Leuke muziek. Componist Lalo Schifrin Bekende componist, ook bekend uit de jazz. En dan gaan we naar een hele andere tijd. 2011 uit de film Drive... Misschien ken je het verhaal wel, Drive, ook pas op televisie geweest of komt nog, ik weet niet precies. In Drive uh, staat een Hollywood stuntrijder centraal, een eenzaad van nature, die er als bijverdienst, als bestuurder van de vluchtwagen van criminelen, in de onderwereld uh, uh, geld mee verdient. Uh, dus uh, ja, een hele andere tijd, heel andere muziek was het toen, een beetje die techno-house muziek. En dat kan je ook horen in het eerste nummer, uh, wat ik laat horen. Luister maar, Night Call. dark, but I have no Radio bij de verwarming, zou ik zeggen vanavond. Want uh, op het strand zijn met je radio is geen genoegen. Het regent nog steeds, volgens mij. Uh, dit is uit de film Drive. De hoofdrol wordt gespeeld door Ryan Gosling. En ik zei net al dat hij s'nachts weer bijverdient als uh, rijder voor overvallers. En hij haalt zich de woede op de hals van een, uh, een gevaarlijke gangster. Nadat hij een ex-crimineel echtgenoot van zijn mooie buurvrouw. Hij bij een klus die fout afloopt. En om de buurvrouw te beschermen en in haar leven te laten blijven, moet hij natuurlijk rijden. Uh, ja, mooie muziek van Cliff Martinez. Uh, dat is ook een jongen die nogal in de popmuziek uh, meegedaan heeft. Hij heeft gespeeld bij Captain Beefheart en de Red Chili, Hot Chili Peppers. Uh, van deze Cliff Martinez uh, een nummer. My name on a car. een beetje duistere klanken van Cliff Martinez maar als je de soundtrack zit te bekijken en dat deed ik en toen viel mijn oog op een nummer Oh My Love en dat is eigenlijk het mooiste nummer van de hele soundtrack en dan kom ik toch weer terecht bij een van mijn favoriete componisten hij is integraal overgenomen uit een andere soundtrack van de film en dat is van de componist uh, uh, Riz, Ortalini. Uh, Riz Ortalini luistert u Oh My Love prachtig nummer My love, look and see The sun rising from the river Nature's me Is Ortolani, de componist van dit nummer. En uh, Oh My Love is het getiteld. En het is zo overgenomen uit een andere soundtrack. En dat is een soundtrack uit 1971. En die film heet Adio, Gio, Tom. Goodbye, Uncle Tom. Uh, dat is een film die gaat over twee documentairemakers. Gaan terug in de tijd van de slavenhandel. in het zuiden van de uh, Verenigde Staten. En hun aandacht gaat vooruit, vooral uit naar het racisme. bij de blanken en het misbruik van de slaven. Ja, deze soundtrack is compleet prachtig. Alle nummers zijn even mooi. Dus ik laat er een paar met veel plezier aan u horen. Er is Ortolani. Het volgende nummer is getiteld Maple. Er is Ortolani, uh, geboren in 1926 en dit jaar overleden, januari. Een bekende Italiaanse dirigent. En heeft, dacht ik ook. Uh, uh, is eigenlijk bekend van de films van Kill Bill, waar hij ook op te horen is. En in 2013 heeft hij een World Soundtrack Award voor zijn gehele oeuvre gekregen. Er is Ortolani, niet vergeten, bekende man. Mr. Ling. Muziek natuurlijk, maar als je deze klank hoort Word je er toch vrolijk van, ondanks dat het regent Vrolijke muziek op deze maandagavond Van Maris Ortolani Uit addio Adio Tom, Goodbye Uncle Tom En dat is dit het nummer Adio Tom. Leuke muziek. Ik draai er nog één voordat we aan ons western kwartiertje beginnen, zou ik maar zeggen. Met muziek van Morricone natuurlijk, maar ook van Eric Serra uit de film Bandidas. Een nieuwe western, twee, nou nieuw, 2006. Nog niet zo heel oud in vergelijking met de Spaghetti Westerns. En nog tot slot uh, Cadel Waltz uit Tom. mooie muziek. Als je denkt, waar haal je nou die muziek vandaan? Ja, dat, dat kan je niet meer in de, in de cd-bakken vinden of gewoon soundtracks. Moet je echt kijken op muziekwebsites zoals Spotify of uh, muziekweb en dergelijke sites. Daar loop je nog tegen prachtige soundtracks aan. Onder andere ook van Riz Ortolani. Ja, tijd voor het kwartiertje En we beginnen met Bandidas. Een film uit 2006 met in de hoofdrol Pernubla Cruise. de uh, Cruz. Oh, het film is gisteravond op televisie geweest, die ik op mijn lijstje staan. Het gaat over twee uh, dames die elkaar tegenpolen. Mooie muziek. En ik begin met het nummer... De zijn Tefik met het. Uh, het verhaal gaat over Sandra Sandoval en Maria Alvarez. Sandra, de, de, de dochter van een rijke Mexicaanse bankier. En Maria, de dochter van een Mexicaanse ja. boer. Ja, verschil in milieu is duidelijk. Maar samen gaan ze optrekken tegen een ja, vertegenwoordiger van een bank uit New York. Die de vader van Sandra vermoord heeft. Er zit mooie muziek in. western muziek. The Beautiful Daughter. Krachtig. Serra, een Franse filmcomponist. En eigenlijk het bekendste werk wat hij gemaakt heeft is uh, The Golden Eye, die film. Deze ook uh, heeft hij een uh, Music Award voor gekregen. Tot zover de film Bandidas, maar dan dalen we weer af in de krochten van de uh, westerns. En komen we terecht voor uh, A Few Dollars More en die hoor Porsche en die Morricone hebben we hierbij gehad. Ja, prachtige muziek. Altijd blijft het schitterend, natuurlijk. En dan komen we terecht bij nog zo'n uh, uh, uh, cultfilm: Django La Costa, Louis Bakker Django ai amato solo lei Django ma dimentica se puoi che si viveo che si ama o che si ama una volta Hai amato solo lei. Django non è più vicino a te. L'hai amata uo. L'hai perduta. L'hai perduta per sempre Django. Al zelden, Django. De muziek van Django. Ik heb de Italiaanse versie maar eens gedraaid voor de verandering. Uh, als het op het spakket die gaat... moet je natuurlijk Italiaans uh, draaien. Ja, het eerste uur van Cinema zit er alweer op. Uh, ik laat u een klein stukje horen van... Tucker, The Man in His Dream. En ik hoop u het graag het tweede uur weer te zien. En dan hebben we nog muziek van Schrek, Life of Brian, The Kimston Wing. Portrait of a Lady. Uh, Moulin Drive. Nou, eigenlijk niet het verder op te noemen. Tucker.